Van 11 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, hoeft niet meer verplicht behandeld te worden door een psycholoog. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding dat van der Graaf had aangespannen. Daarin volgt hij de voorwaarden voor zijn vrijlating aan. Hij vindt een verplichte psychologische en psychiatrische behandeling niet nodig. Eerder maakte van der Graaf met succes bezwaar tegen de verplichting om een enkelbal te dragen. Voor de moord werd Van de Graaf in 2003 tot 18 jaar cel veroordeeld. In mei 2014 kwam hij vervroegd vrij. De NS heeft het afgelopen jaar minder treinen op tijd laten vertrekken... en ook de tevredenheid van klanten is gedaald. Volgens het spoorbedrijf komt dat onder meer door verstoringen... waar de NS niets aan kan doen. 91% van de treinen reed vorig jaar op tijd... tegen 92% het jaar ervoor. Het spoorbedrijf wijst op grote storingen zoals de stroomstoring in Noord-Holland... waardoor veel treinen niet konden rijden. NS zegt dat de tevredenheid over informatie bij storingen wel is gestegen. Staatssecretaris Dijkhoff zegt vluchtelingen niet te willen selecteren op hun baankans. Hij reageert daarmee op het plan van VNO-NCW-voorzitter De Boer... om vluchtelingen alleen toe te laten als ze kans maken op een baan. Dijkhoff wijst erop dat vluchtelingen worden toegelaten... omdat ze bijvoorbeeld vluchten uit oorlogsgebieden... Migranten die naar Nederland worden gehaald uit economisch belang... moeten daar volgens de staatssecretaris los van worden gezien. Het radioprogramma Arbeidsvitamine bestaat vandaag 70 jaar... en is daarmee officieel het langstlopende radioprogramma ter wereld. Tegenwoordig wordt het uitgezonden op Radio 5... maar het was jarenlang het populairste programma van Radio 3, tegenwoordig 3FM. De jubileumuitzending op Radio 5, die nog tot 12 uur duurt... wordt gepresenteerd door twee oud-presentatoren Gerard Ekdom en Hans Schiffers. Het weer in het oosten droog maar bewolkt. Vanuit het westen breekt steeds vaker de zon door. In het midden van het land is het nog mistig. Vanmiddag wordt het 5 tot 7 graden. Vanavond gaat het regenen en trekt de wind verder aan. In het weekend veel regen en wind. Aan zee is de wind soms stormachtig. Dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Een kapotte auto bij Diemen, dat levert een korte file op. De A5 Amsterdam-Hoofddorp, verknapt de hoek 6 kilometer. Een spoedreparatie is te gaan, de, re de rechterrijstrook is dicht. En de A9 Alkma-Amstelveen, bij het Batoverdorp 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, uh, nee, tanken bij de volgende. Oké. Okay.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 Watertorensport, Sport, gepresenteerd door Henny Uckert. Het is een van de gasten vandaag in de Watertoren Sport... waarin we met het tweede uur begonnen zijn. Waling, je zingt die plaat helemaal mee. Hoe komt dat? Queen. ja, okay. Nummer één. Ja. Toen, 70 jaar, Geweldig. Maar het heeft een reden. Ja, Theotoriaten vind ik zo'n geweldig nummer. Het is Japans. Nou, het refrein is Japans. En dat zing en je dat, ook uh, gewoon? Ja, Theotoriaten. Het betekent gewoon, gewoon proost, hè? want uh, let's cling together eigenlijk. Ja, het is ook een beetje, als je de tekst doorneemt van Letters Kling Together... laten we gewoon weer een mooie socialiteit zijn met z'n allen, gezelligheid. En uh, dat doet hij ook een beetje in het Japans, dus leuk. Maar het heeft een reden dat je deze erop had staan. Nou ja, ik denk dat als je straks tussen zes plankjes ligt... dan uh, vind ik het een mooi nummer omdat, uh, aan degene die het op dat moment is... om even te laten horen. En daar zing dat je goed, goed mee, daar zing je ook nog mee. Ik zing absoluut mee, ja. Ik denk dat ik het van tevoren even opneem... en dan wordt het op video daar op de wand uh, wel uh, getoond. Nou, we het toch over speciale wensen hebben als we tussen zes plankjes liggen. Ik wil absoluut onder de middencirkel van het HFC-veld begraven worden. En ik kom naast je liggen. Dat lijkt me een hele goede. Nou, jouw vriendin of jouw partner, ja. die zit in deze handel. Ja, ja, Colinda, die is... Uh... En ze zit hier toevallig. Kan het, Colinda? Kun je dat regelen? Tuurlijk, alles kan. Dat staat nu vast dus, hè? Ja. Oké. Okay. Ik schep de middenstip eruit. Ja. En dan ga je er gewoon in de stip. Dat hebben ze al eerder gedaan, hè, bij HFC... Ja. De waling was daarbij, negen man op, de, op het middenveld. Ja. Een grote schep. Ja, een grote schep, want de zon die, uh, die was niet meer op het terras. Ja, dan moet je met je tafel en biertjes opschuiven tot op het middenveld. Dus uh, bij de middenstip, ja, het was zo gezellig met een paar biertjes erbij... dat op een gegeven moment kwam, ik zal zijn naam noemen, Rudolf Smit. Die kwam met een grote schep aan. En dan hebben we de middenstippen maar eens even flink uitgegraven. En toen stond Henk Eldrix. die stond... Aan ja. de andere kant, die werd boos. Nee, ja, ja, ja, hij was bestuurslid. En hij moest natuurlijk even het vingertje omhoog wijzen. Maar in de tussentijd liet hij ook wel blijken... jongens, ga door, want ik vind het wel leuk. dit is een voorbeeld van het warme bad. Ja. Maar goed, we hebben het geregeld. We gaan naast elkaar liggen. Ja, goed plan. Speciale HFC-uitvaart. Ja, ja, absoluut. Maar ja. voorlopig nog niet, hoor. <laughs> maar mag de naam ook wel even noemen... Hè, van haar uitvaartbedrijf, ja, toch? Ja, ja. Maar... LOFT. L-O-F-T... Loft heeft meerdere betekenissen. Het begint even in het Fries. Loft is lucht. Nou, daar kan je een mooie vertaling van maken. In het Noors betekent het eerste etage. En loft is natuurlijk ook, ja, het heeft een associatie met de film. En dat was op een, wat was het, een penthouse, hè, geloof ik. En loft, het het heeft van iets van naar boven gaan. Loft. Loftuitvaartbegeleiding uitheemsteden. Nou krijgen we een boete. Is het zo? Ja, denk ik wel. Nou, dan trek ik mijn woorden weer terug. Ah. <laughs> dan noemen we wel gewoon Jardo ook nog even en, en Delia. Nee, en nee, ik uh, nee, vind het mooi zo. <laughs> nee, maar voor de radio moet dat. Hè. Dan mag je, je, mag wel, je mag wel namen noemen, dan moet je er meer noemen en dan is het gereklaar. Oh, nou, dan okay. zijn we nu rond. Uh, nou, we nu rond. Waling en Frans. Want Frans is er ook, hè? Ja, nog steeds. Het wordt een heel belangrijke dag voor jou, zondag, want je boek komt uit. Ja. Een weekendje oorlog. Je had een, twee pagina's over dat boek en over jou in het Haarnem Zagblad eergisteren. Heel interessant lijkt het, maar hoe, hoe is het tot stand gekomen? Uh, nou, ik heb al van jongs af aan een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. En dat zal wel te maken hebben met mijn ouders die hem uh, vrij intensief hebben meegemaakt. Frans, dat hebben wij misschien op onze leeftijd allemaal wel een beetje. Hè? Het zou best kunnen, ja. maar, maar ik zie ook bij jongere gasten uh, die, dit, die dezelfde fascinatie hebben... Uh, van jongens van 12 of 13, die hebben dat ook. En uh, ik ben daar een keer geweest in Normandië, Omaha Beach. En dat is, uh, ja, was een indrukwekkende gebeurtenis in 2003. En toen dacht ik, uh, ja, hier moet ik iets mee doen, vroeg of laat. Het plan ontstond, zo begint het boek, Les voor. Het plan ontstond tijdens de jaarlijkse straatbarbecue... op de eerste bloedhete dag van april... Onze straat, en eigenlijk onze hele vooroorlogse buurt, was de afgelopen jaren enorm verjongd. Dat kwam door zijn ligging, met de kont tegen de duinen en het gezicht naar de stad. Een groene, autoluwe buitenwijk, ideaal voor stellen met jonge kinderen die de drukte van de omringende grote stad tenslotte toch wilden ontvluchten. Zij kochten de niet eens zo royaal bemeten huizen van de oorspronkelijke oude bewoners, die waren overleden of naar het verzorgingscentrum moesten. Doorgaans betaalden ze het volle pond. En dan moest er nog gemoderniseerd en aangebouwd worden. Jaarlang domineerden busjes van allerhande werklieden het straatbeeld. En altijd lag er wel ergens een berg zand. Mooi. Frans van Deijl werkt als journalist voor Elsevier, Parool, HP De Tijd. Tegenwoordig is hij ook auteur. Je hebt al eerdere boeken geschreven, hè? Monday, Monday. Een bounty meisje. Ja. Leuk. Ja, bounty is uh, in Surinaamse kringen... Uh, dan ben je bruin van buiten, maar dan ben je wit van binnen... Ze willen daarmee zeggen, dan ben je eigenlijk een beetje verhollandst. En het gaat over een, uh, een oude liefde waar ik over geschreven heb. Ja, die indruk had ik altijd toen ik het boek las. En dan heb je het goed gelezen. <laughs> maar zondag gebeurt het allemaal ja. bij het Boekhandel de Vries. Iedereen kan er naartoe. Hoe laat is het? Vanaf half vier. En uh, ja, ik uh, ben er heel. Uh, kijk er naar uit. Je neemt ons niet kwalijk, waning en mij, dat wij wat laten komen. Want er is iets anders op de Spanjaarslaan. Ja, ik vind het heel jammer dat ik er niet bij kan zijn. Maar... Wel, je kan de eerste helft komen. Ja, maar dan... Uh, nee, ik, ik, ik, ik denk dat ik de week erop ga, want dan spelen ze weer thuis, toch? Ja, de ja, spelen tegen tech. Maar Frans, ik kan ook voorstellen dat je de Vries afzegt en dat we het gewoon op HC gaan doen. Ja, uh... Dat is een goeie. Ja. Het, het zou organisatorisch een beetje lastig moeten Dat begrijp ik. Maar je kan natuurlijk voor een sponsorborrel, kan je Frans wel uh, uitnodigen? Ja, ik denk dat Frans een... Uh, bij deze een uitnodiging, Frans. Nou, hartstikke leuk, ik kom meteen. Nou, ja, maar als spreker, hè? Ja, nee, prima. Oké, okay. we gaan muziek luisteren. Come away with me, Nora Jones. Hennie, Hennie, Hennie. Ja, ik heb het weer verkeerd <laughs> zeker. Je hebt weer een andere. Ja, nou uh. ja, ik dacht van vier seizoenen. We hebben nou het winterseizoen. Het is mooi weer. Ja. Uh, ik, ik, ik zoek Frankie Valley op, want dat was ook een verzoek van een van onze gasten. Ja, van kan. Watertoren Sport, gepresenteerd door Henny Rukert. Uiteindelijk vind ik We het. hebben aan de telefoon Brian Tolrich. En dat gaat dan over Engels voetbal. En ik weet niet, de mensen die gisteravond gekeken hebben naar uh, Manchester United... die moeten zich doodgeschrokken zijn. Laat ik eerst hier even vragen. Wanning. heb je het gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Ik zag een tussenstand van uh, 2-1. Ik denk, nou, en dan moet Depay weer zo naar boven gehaald worden... omdat hij een doelpuntje maakt. Hij wordt er gewoon vier te maken. Nou. Dat is vreselijk. Hebben ja, je ik gezien? heb gekeken. Micheland. Ja. Ja, ik heb gekeken, van mijn jongste zoon is een Depay-man. Uh, dus die was heel blij dat hij uh, eindelijk weer mocht spelen. Maar het is, ik, ik, ik denk wel dat Louis, als ik Louis was, zou ik nu zelf zeggen, van, ik denk dat ik nu weg moet, want uh, het heeft geen zin meer. De, ik krijg ze niet meer aan de praat. En ik denk dat zodra Louis weg is, dat het elftal gigantisch gaat draaien. Dat zou kunnen. Dat denk ik. Ah. Ik denk het niet hoor, maar, uh, Uit redelijke bronnen weet ik dat United al praat met uh, Mourinho. Ja, die is eigenlijk al voor volgend seizoen aangenomen. Ja. Dus, uh, ja. Maar uh, de man die daar alles van weet is Brian Toey. Brian, what's morning, happening Henny. with Manchester United? It's incredible. Henny, I will say one thing for Louis. He has 15 first-team squad players injured. Including last night his goalkeeper... ...at the warm up Maar dan... Then, then maybe the training is not okay I said that at the beginning a uh, very earlier on that there might be a problem there you know but uh, Rooney is out for six weeks the, you know the captain the talisman the scorer um the the other players look very ordinary I must say Brian uh, heeft no. uh, gezegd dat het wel zielig is voor Louis van Gaal omdat hij 14 geblesseerd heeft dat er nou ook Wayne Rooney op het lijstje staat, zelfs een keeper gisteren bij het intrappen. Ja, maar dan kan je, je dus ook afvragen of de training wel in orde is. What do you think about the training? I, I, well, you know, <laughs> I'm not there, unfortunately, unfortunately. But uh, there must be something wrong. It's quite possible there's something wrong. You know, he, um, yeah, where do where do you start? Um, uh, early in the year, it was uh, nagging injuries like hamstring and uh, muscular injuries. I suppose you have to look at training at that stage. You Then must look at the training, uh, hamstring blessures, uh, they come to feel for. By the way, the British, the, the English uh, soccer is in totally very bad because yesterday there were no good results. Huh? Well, Liverpool drew nil all, okay? They're in the transition and um, 0-0 zero, zero, wasn't it? Liverpool. Yeah, but are you happy with the 0-0? Zero, zero? Well, well, they're out. When they're out, it's a different story. This is Manchester United as well. They were up in Jutland. Uh, Danish football, you know, not the best, but um yeah, you get a result to some extent when you when, when you get a 0-0. Zero, zero. Also Tottenham Hotspur. Now, the interesting result I thought of the week was Chelsea and yeah. uh, Kulusevski. Yeah. Um 2-1. You know, they got the away goal. Yeah. Uh, they come back to Stamford Bri Bridge. All they need is the one goal. Um, I said I, I last week that they could do it. I still think they can do it, you know. But there's um, Ibrahimovic. He will score. He scored already. But if you saw that particular goal, uh, Mikel, uh, I forget his second name, on the wall, Henny, this day and age, you cannot turn your back to the ball and he turned his back to the ball and the ball hit his back and you know just went into the corner if you look at that it was disgraceful i cannot understand how defenders can get such outrageous salaries and turn their back on the ball <laughs> Brian maakt zich erg boos over het gebeurde bij parijs uh, Paris Saint-Germain tegen uh, Chelsea omdat uh, de back bij de vrije trap van Ibrahimovic zijn rug naar de bal keerde en hij vraagt zich af hoe, hoe verdedigers zoveel geld kunnen verdienen... en dan toch met hun rug naar de bal gaan staan. Ik weet ja. Wanning, wat vind jij daarvan? Nou, ja, daar moet je met je volle gezicht in. Kom op. Uh, je, je, hebt, uh, ah, je hebt zoveel uren in de week dat je mag trainen en kan trainen tegen, tegen zoiets. Ik bedoel, matchfishing? Uh, ja, matchfishing? ja waarom, niet? Hm? waarom niet? Wie weet. Ja. Frans, jouw zoon speelt ook in de verdediging. Die draait nooit zijn rug naar de bal. Nee, die gaat liever dood dan dat hij uh, gepasseerd wordt. Dat uh, heb ik hem ook niet geleerd. Dat zit er gewoon in. Trouwens, als de mensen dat willen zien, morgen half twaalf op het veld van Allianz. Spelen ze tegen? Uh, Always forward. Het Always forward. wordt een hele leuke pot, hè? Ja. Jullie zitten in de kampioenspool. Dat zijn allemaal hele goede teams. Ja, we hebben een nieuwe coach, dus ik ben benieuwd hoe dat uh, uitpakt. Brian, are you still on the field or not? No. No, I'm not on the field anymore. Um, um, I've retired from that end of it. Um, yeah. Um, I've Fifteen years doing coaching, I need it's, it's my first year out. You know, do other things. Maybe I'll go back into it. I'll see. But it's no harm to take a break and look from the inside out, you know? Yeah, but Guus uh, uh, hitting? they asked him, he had a break too? <laughs> he did, he did hij ging went back for maanden. months and he'll have another break hebben. <laughs> mm. uh, Brian is uh, gestopt, is 15 jaar trainer en coach geweest. Is het nu niet meer, maar hij heeft een jaartje rust. Meestal uh, worden mannen dan gevraagd. You have any club where you would like to play? Sorry, Henny, can you say that again, please? Is there a club where you should like to play there? To to to be the trainer? Uh, not at this stage, Henny. No. no? no. I know a good club. I, I, I, It's in Manchester. You know, you know a lot of good clubs. <laughs> well, the Manchester club is an interesting club. The other club, Manchester City, and they have lost two games um, last week. They lost to Tottenham Hotspur, very important game in the Premiership. Mm -hmm. And you look at the situation there, Henny, and their their their coach Pellegrini, who's who you know is a good. He's under pressure because uh, Pep Guardiola is coming to take his job next season. Mm -hmm. And you ask things, uh, where is the loyalty within clubs, Henny? Uh, you know, do players, when they know that their coach is leaving, do they play in a different way? It, it, is their mindset different? Uh -huh. uh, and I find it really unfair the way that man has been treated, uh, Pellegrini. Uh -huh. Franz, okay. jij wil iets zeggen. Franz, wil iets zeggen over Pellegrini? Hello. No, uh, I would like to ask Brian another question. Uh, Certainly. What do you consider as the most... Um, uh, what country, what competition will be the future? Oh, it, it, it will be um, the European Championship. I, I, I think the end game will be uh, the top teams uh, going forward to a European League. Um, that's the way forward. But do you still think uh, Spain and, it and, and uh, England... And Germany will uh, uh, keep the lead in the competitions? In the Well, the, the, the competition will fall back into a more localized competition, but mm -hmm. we will all be really looking at the European League, let's say the, the, the four top teams um, going forward at the moment, and then maybe a change of one team per country falling out and being taken their place, being taken by the winners of that Nations League, Um, uh, something like that. Unfortunately, unfortunately, um, television is ruling. You know, television rights. Uh, yeah. the, the, the more that takes hold, which is the future. Let's let's face uh, it, Brian. I've read in a in a Dutch paper that the European competition has been prepared yeah. already, called But the I Atlantic mean, League. Yeah, I believe that. I mean, you you know, this is something that has been spoken about for quite a while. People are are obviously you know, looking into it, uh, different countries, yeah, I, I, of course, they're looking at it and sort of saying, why not? Um, transport is so easy, you know, we can all fly somewhere within, you know, within a half an hour to the nearest yeah. city. Um, you know, it, it, it's not a problem anymore. You'll find as well, which if, if, you, if you looked last week at the um, attendances at these European games, uh, they were quite low. But, everyone is watching television you know yeah that's so, that's so so so i don't think attendances mean anything anymore to clubs it's about television rights so you're in favour of an atlantic league ah that's different am i in favour? <laughs> i can definitely see it go that way yeah um yeah why not you know Why? why not bring up the standard again and and yeah yeah keep the standard going up global um, thinking Global thinking. I'm, I'm a big believer in global thinking, yeah. Brian, thank you for the I subject. <laughs> thank you for the subject. We are going to talk about it. Atlantic League, League here, uh, the coming minutes. You. Thank you very much this week, oh, and we okay. talk to you next week. Be good, Henny, and a big match on Sunday, Chelsea versus Manchester City FA Cup. Okay. 3-0. <laughs> <laughs> I'm Be telling good. you, watch my <laughs> words. You, you You might be right. You might be right. Oké, okay, okay. thank you. Be good. Bye Thanks bye. very much. Bye-bye. Atlantic League, Frans. Uh, groot voorstander van. En dan met Nederland alleen PSV en misschien Ajax. En voor de rest helemaal niks. Gewoon lekker uh, lokaal blijven. En uh, dan zou ik ook Ajax... Ik denk dat Ajax daar ook beter van wordt... als ze tegen de top van Engeland en Duitsland... en uh, Italië, Spanje. Zou het lukken, maar, hè? Ja, ik denk het wel. Als je misschien in de... Bovenkant u Eva nog wat wisselingen krijgt. Nieuwe mensen die wat moderner denken. Het gaat niet om de afstand, wat Brian ook zegt. Ik bedoel Of je nou van Amsterdam naar Parijs moet, of je moet van München naar Bremen. Niks meer Ik bedoel, die grenzen zijn die wat betreft gewoon weg. Die hoorden ja. er ook niet te zijn. En ik denk dat het goed is voor het voetbal. Wat Frans ook zegt. Je, als je eens dan daarmee zou mogen doen en je gaat naar. Parijs, of naar Madrid of naar Barcelona... om daar je wedstrijd te spelen. dan kan je alleen maar beter van worden. Brian zei net ook althans in het gesprek met Brian kwam het naar voren... televisie regeert. Maar hoe moet de televisie een Atlantic League regeren? Want daar zijn te veel landen in, in betrokken natuurlijk. Ja, maar als er, daar gaat natuurlijk zo verschrikkelijk veel geld in om. Ook in een Atlantic League, laat we eerlijk zijn. Dus dan kan er ook wel een maatschappij uh, opstaan... om te zeggen, dat ga ik regisseren. Dan maak je er een pan-Europese televisiestation van. Ja. Maar dat moet dan wel gebeuren. Dat vind ik wel. Ja. We, we hebben het over dat de grenzen weg moeten op. Sommige momenten hebben ze het over dat het weer dicht moet. Maar in de gedachte van voetbal uh, en andere onderwerpen uh, zijn er geen grenzen, toch? Ja. Het is toch iets gew een geweldige kans voor John de Mol en dat soort lui? Absoluut. Ja. Die hebben geld en die hebben uh, ervaring. Nou, we beginnen wij ermee, Frans. we ja. huh? beginnen wij ermee. Uitstekend. Ja. Jij bent uh, communicatieman. Uh, je kan het, hè? Resultaatgerichte pro projectmanager. Ja, het gaat om resultaat. Het heeft toch geen zin om iets te doen wat, geen, wat niks oplevert. Nee, dat is waar. Laten we tijdens de volgende plaat maar even wel gaan doorpraten over dit. Want ik vind het wel heel interessant. Ja. Ajax, Chelsea, PSV, Real Madrid. Ja. Moet kunnen. Zeker. Wat heb je zo? Nou, toen jij probeerde uh, Brian te bellen in Engeland... toen had ik Nora Jones uh, uh, al een heel klein stukje gedraaid. Eigenlijk jammer om die niet even helemaal te beluisteren. Dus uh, die wou ik nog maar even draaien Oké. Okay. Come away with me in the night Come away with me And I will write you a song Come away with me Come away where they can't tempt us with their lives. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So, won't you? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I never stop loving. muziek die gedraaid wordt op verzoek van onze gasten. En uh, dit was een voorbeeld van over onze gasten gesproken. Frans, je bent journalist, maar je hebt Alo gedaan. Hoe sta je ja. niet voor de klas? Uh, ik weet nog goed uh, het moment dat dat uh, voor mij werd beslist. Uh, want ik gaf het uh, eerste jaar, moest je een soort ja, trainingstage geven met uh, jonge kinderen. En uh, toen gaf ik voetbal. En het eerste wat ik deed was meeballen met die gasten. Want dat is, blijft het leukste. En dat was een grote fout voor mij, zei de begeleidende docent. Want uh, als er wat gebeurt, dan ben jij aansprakelijk, enzovoort. En toen zei ja, maar dat vinden die gasten toch alleen maar leuk. Met zo'n grote meneer, uh, docent, spelen. Nou, toen dacht ik, hé, hey, dat is dus mijn lot. Later geef ik uh, handbal en basketbal en voetbal. En ik mag niet eens meedoen. Ik moet het leiden. Ik moet het begeleiden. Nou, dat... Uh, was, toen zag ik eigenlijk het licht. Van, dit is volgens mij niet helemaal wat ik wil. Het leuke is, jouw zoontje, dat hebben we al gezegd, speelt dus in die onder 10-1 bij uh, Allianz. Jij bent er altijd op zijn trainingen, op zijn wedstrijden. En je staat zelf altijd te trappen. Ja, dat is dus de magie van het spel. Uh, ik heb het ook eens met een andere vader over gehad. Die vertelde dat hij uh, op zijn werk een bal had liggen. En uh, hij zag een collega uh, langskomen en die liep over die bal heen. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat, die, die, die raak je even aan, zo'n bal. Maar die man, die stapte er daar overheen alsof het een, uh, ja weet ik veel wat. Een uh, vrede, dood voorwerp voor, ja. was. Ja. En die balverliefdheid heb ik nog steeds, zal ik ook nooit kwijtraken, uh, denk ik. Je krijgt een blessure aan je knie, moest ja. van de ALO-avond, werd je maar, journalist? Nou, ik wist al heel jong, ik word of gymleraar of journalist. Dat is echt waar. Ik denk dat ik toen in die tijd dat ik uh, langs de lijn deed, een van die twee ging het worden. Dus Dat wist ik gewoon. Van Joop van Nes naar het Nieuwsblad in de Betuwe. Ja. ja, dat was mijn allereerste baantje naar de school van journalistiek. Dat was een geweldige tijd. Ik deed alles. Ik had een, een, mijn eerste lease-auto. Ik kreeg ook nog een lease-brommer. Maar dat was er eentje met versnelling en dat ging niet zo goed. Dus toen kreeg ik toch maar een lease-auto... Uh, alle dorpen in de omgeving. Het was echt uh, een hele leerzame periode. Dat kan ik menig jong journalist aanraden... om gewoon bij een lokale krant te gaan werken. En ook een huis-aan-huisblad. Dat moet je je neus niet voor ophalen. Mijn jaren bij het Overhuizerse Dagblad herinner ik me nog als gisteren. Zoveel plezier gehad, jongen. Ja. Frans, school, school van journalistiek. Heb je bij Frank van der Linden gezeten? Die was net één jaar uh, voor mij uh, af. Maar daar hebben we nog wel uh, ja. contact mee. Ja, ja. die zat bij mij in de klas op de Cornet hier. Oh, leuk. Ja. Nou. Wie had je wel, Frans? In de klas? Ja. Uh, nou, uh, Tom Egbers bijvoorbeeld, mm -hmm. van Studiosport. Uh, Siete Vos. Uh, Frans van Del. De oh, sorry. Uh, <laughs> nou, dat waren wel de twee bekende jongens. Ik hoorde van de helft. <laughs> <laughs> Toen nog niet. Thuis ben je sportgezin, hè? Want het gaat alleen maar door. Ja. Ik heb ook nog een zoon die aan taekwondo doet. En uh, dat... Dat een sport die ik volstrekt niet kende, maar het is een geweldige sport. Hij zit in Schalkwijk en elke zaterdag en dinsdagavond traint hij daar. En ik vind het een geweldige sport. Uh, hij oefent mij thuis ook een beetje, hij doet oefeningen bij mij. Soms ben ik uh, boksbal van hem. Uh, hij is pas veertien, maar het is, uh, hij trapt als een, uh, als een, als een reus. Het is, uh, het is een geweldige sport, taekwondo. Wat mij opvalt is dat je je partner niet noemt. Mijn partner was Nederlands kampioen roeien. En, maar jij hebt er ook een die wat kon, hè? Ja, die heeft uh, aardig gehockeyd. Maar ook uh, kon ze goed uh, golven. Handicap 18. Dat is wel heel mooi. Ja. En ze was... Uh, ja, uh, laatstelijk was ze hockeykeeper. En zij heeft enorme reflexen. Maar ze kan ook voetballen. Zoals jij misschien wel eens gezegd ja, hebt. Ja, want ik denk dat nou het jouw zoon... degene van haar heeft, niet van jou. Nou, Ik denk dat hij van mijn vader... die kon vrij goed voetballen. Ik was een matige speler, maar... Mijn vader, zaliger, was een vrij goede speler. En wat is de relatie tussen jouw vrouw en apenkooien? Uh, dat is iets voor na de uitzending. De muziek dan maar. <lacht> Mooie ook. <overgang. lacht> <lacht> dat is een gemene waarschijnlijk. All the gepresenteerd door Henny Rukert. Ja, we schakelen weer over naar de studioruimte uh, Ruimte uh, waar Henny Rukert praat. Met twee voortreffelijke gasten, uh, bijgestaan door een dame ook nog. Henny, toch? Ja? Wani Westra heeft zijn partner meegebracht. Frans van Dijl praat amper over zijn partner, maar die kon heel erg goed hockey en heel erg goed voetballen. Wat is dat toch bij jou altijd? Nee, zij wil een beetje in anonimiteit blijven. En dat begrijp ik. En dat respecteer ik natuurlijk. Dat maakt je ons wel nieuwsgierig. Ja. ja, ja. Oh, maar ze komen graag een keertje langs als, uh, hm. als jullie dat willen. Een vriendin van haar is de beste uh, cricketer van Nederland. Cricketer, cricketer. van Nederland. En dat gebeurt nog steeds, hè? Op zondagmiddag. Op school ergens. Ja, Yvette, mijn vrouw heeft ook gecricket bij rood-wit. Hm. Rood en wit. Rood-wit. Hm. Ja. Dat is een mooie sport. Heb jij het wel eens gedaan? Nee. Ik ben voetbalman. Ja. En... Uh, ja, natuurlijk bij ons is ook een beetje discussie gaande rondom het complex in de zomer. Ja, dan wordt er wordt gekrikt en uh, daarnaast wordt er gevoetbald. En, uh, maar ik, uh, nee, ik, uh, ik, zie, ik kijk naar het scorebord ik zie er heel veel cijfers op staan. En dan roept iemand uh, 16 overs en denk ik, is het al 16 minuten voorbij of zo? Het is wel de king of sports? Dat weet ik, dat weet ik. cricket is ouder dan voetbal. En als je naar Australië kijkt of naar Engeland... Ja, India, Pakistan... In Sint Maarten. Ja, ja. Nee, ongelooflijk gevulde stadions hè, waar cricket ja. gespeeld wordt. Ja. Daar. Ja. Ja, hetzelfde als met rugby, laten we zeggen. Uh, rugby wordt ook voor honderdduizend man gespeeld en bij ons voor 16. In Sint Maarten, uh, als er, dan zijn er wedstrijden, die duren dan twee of drie dagen. En dan is twee of drie dagen, een verslaggever zit achter de microfoon, verslaat alles wat er gebeurt op het veld, zeg maar 20 uur per dag. Ja. Het is echt ongelooflijk. Gaat het niet uit? En er wordt zo ontzettend veel naar geluisterd. Echt iets anders dan hier. Ja. Elk landse sport, hè? Ja. En wij hebben gelukkig voetbal. Ik kan. Uh... We hebben het nog niet over schaatsen gehad, hè? Nee. Ik bedoel, wij zijn schaatsland. Ja, maar ik vind. Als ik heel eerlijk ben, zoals het nu gaat, kan het niet. De KNSB is een puinbak. Uh, de jongens worden niet goed, de meiden ook niet, niet goed begeleid. Ik bedoel, ik, ik, het kan zoveel meer professioneel zijn. En ook wereldwijd gemaakt worden, maar... Nee, het lukt niet, hè? Hoe komt dat nou? Nou, laten we zeggen, ik denk dat we in Nederland... de status van de sporthoog wel zo hebben gehouden. Het is zo jammer dat de oorspronkelijke grote landen... als Noorwegen en Rusland, wel Rusland, afgelopen weekend... Uh, maar goed, daar is het toch heel veel jaren niet goed gegaan. En uh, dat is wel jammer, met name de Noorwegen. Want ken je de van de vier Essen? Ja. Uh, Stent Shemmet, Storold. Geweldig, hè? Ja, prachtig. Maar, maar zou uh, schaatsen niet uh, hetzelfde uh, zijn, kunnen zijn overkomen als het voetbal misschien? De overkill aan uitzendingen. Ik bedoel, uh, je kijkt op zondagmiddag per ongeluk naar Nederland... één of twee, drie, ik weet niet waar het uitgezonden wordt. En dan, dan dat gaat de hele middag door... Nou, daar heb je wel een punt. En ja. Ze zijn natuurlijk nu ook in gesprek... om de kalender voor het schaatsen de komende jaren wat anders uh, in te richten, zeg maar. En het belang van een World Cup weer wat minder te maken. En de kampioenschappen, de afstanden... alles wordt natuurlijk uh, bekeken... om dat voor de, voor de toekomst anders in te richten. Ja. Hetzelfde als met, met als je naar de stadion zelf gaat. Ik ben er veel geweest. En uh, ja, het is de, in de pauze is het uh, in Nederland nog wel gezellig... met een dweilorkestje, maar ik ben ook wel in uh, Hamar geweest. Nou ja, daar... Uh, Kun je beter buiten even een sigaretje gaan ook? Ik heb een kampioenschap gehad. Er waren tien mensen ja. in Noorwegen, ergens in Noorden. Het mooiste was Bieslet. Ja, er zijn twee ja. dingen die ik gemist heb in mijn leven. Dat is een live concert van Queen en een kampioenschap op Bieslet. Met koning Olaf, die tot de laatste rit op de tien kilometer nog zijn standen bijhield. En ja. pas dan naar nou binnen ging. We, zaten wij in hokjes en dan kwam de zon op. Hè. Het is altijd meestal mooi weer in, ja. in Oslo. En dan zat je gewoon bruin te bakken. Moest je factor 50 op je gezicht doen. En Theo en ik, toen Hilbert vergaat door te schaatsen, Ja. ik heb één keer gevloekt in ja. al die jaren radio en televisie. Ja. En toen... Leef Rommer ook, hè? Oh, wat erg. Voor de tv. Ik schaam me en bedoel. voor de luisteraars, Bislet was wel natuureis, ja. hè? dus geen kunsteis. Dat geweldig, dat was echt geweldig. Ja. Maar om, om nog even terug te gaan naar die 10 kilometer, wat Frans bedoelt... zo'n hele zondagmiddag alleen maar 10 kilometers waar geen bal aan is... Aan de andere kant, die tien kilometers tussen uh, uh, uh, wat we nu weer hebben gezien... dat was natuurlijk heel mooi. Je moet twee ritten 10 kilometer doen. De rest moet in het ochtendprogramma rijden. En gewoon de beste moeten daar twee ritten rijden. En dan heb je 1, 2, 3 en 4. Ja, nou ben ik een liefhebber van juist de 10 kilometer. Mm -hmm. Ook voor uh, plaats 8 en 9. Omdat de onderlinge positie daarin vind ik... Maar goed, daar ben ik een beetje extreem in. Daar ben ik echt een schaatsliefhebber voor. Mm -hmm. Ik kan me voor Fransen voorstellen en voor het brede publiek... dat je denkt, nou ja... Nummertje 10 of 11 hoe maakt het uit. Maar de 10 kilometer heeft absoluut iets in zich zitten wat, wat fenomenaal is. Hoor. Ja, absoluut. Maar dat ontken tekt. ik niet. Maar alleen de hele middag ernaar kijken is heel vervelend natuurlijk. Ja, maar goed, het is ook niet de hele middag 10 nee, kilometer. Nee, maar daarom zeg ik, laat ze in de ochtend rijden in de B-groep. En de vier beste rijden gewoon op het kampioen, Ja, nou ja dat ook. soort alternatieven. Maar daar denken ja. ze ook over na natuurlijk. Ja, ik hoop niet dat ze maar eruit gooien. Nee, ja, hij moet er niet uit. Dat moet er absoluut niet uit. Nee. Hé, hey, als we het dan toch over schaatsen hebben, meisje Tamors, is natuurlijk iets heel bijzonders, hè? Ja, wat zij. Uh, hebben we de Mars van de Week in de wereldraad door? Zeven medailles straks, over twee jaar? Dat zou zomaar kunnen. Zeven gouden medailles? Ja, zou zomaar kunnen. Ja, twee vingers in de neus was het, hè? Ze reed voor de vierde keer een 500 meter en ze wordt vierde. Ja, ongelooflijk. Maar, 1500, maar, jongen. Het is een beetje Daphne Schippers, hè? Nou, hier, vergelijkbaar. Ja. Vergelijkbaar. Ja. ja. Wat een mooi sportjaar. Ik denk het ook wel, Rio. Ja, ja maar ook wel een beetje droevig dat we er niet bij zijn komende zomer. Ach, hou erover. Nee, dat is Jongen. goed. We moeten deze tijden ja, kennen om weer te kunnen groeien. Ja, het wordt tijd dat er weer gegroeid wordt in Nederland. Kom naar de Spanje mensen, daar kan je zien hoe het groeit. Kijk, want daar wordt gevoetbald. Ja, en daar wil ik het even over hebben. Jij bent daar organisator. Je doet daar heel veel, ook rond die wedstrijden, hè? Ja, het is morgens vroeger. Het begint al met een belletje van de, uh, de consul... bij twijfelachtig weer of het wel of niet doorgaat. En als het uh, twijfelachtig is, dan moeten we heel snel naar de club... om dan de man uit uh, Amsterdam van de KVB op te roepen... en dan lopen we over het veldje heen. Nou ja, daar begint de dag dan mee. En het eindigt met... Uh, ja, gewoon heel operationeel, gewoon over die velden en alles weer. De, de vlaggenmasten, of de, de kornervlaggen er weer uithalen. En uh, het spandoek weer van de container, et cetera. En dan uh, uiteraard, uh, dan komt het biertje erbij. Nou, Met z'n allen. Dat is gezellig. In dat, in dat bekende bad ja. van jou. Ja, het is echt een warm bad. Ja, het is. Uh, Zondag, HSC, wat denk je zelf? Drie punten. Echt? Ja, absoluut. Ten, de, er zijn zoveel argumenten voor die jongens om. En Pieter kan dat, hè, die, die kan die jongens op die manier motiveren. Er zijn zoveel argumenten om er drop en erover te gaan zondag. Ten eerste, heb, je hebt daar met 4-0 verloren. Ten tweede, dat, dat gedoe rondom Weken E is absoluut een motivatiemiddel. Ten derde, dat we administratief eventjes een paar dagen op de tweede plaats zitten terechtgekomen, geeft ook de motivatie om weer naar boven te kunnen kijken. Of er over tech heen te gaan. En zeker omdat tech volgende week komt. En laten we eerlijk zijn, als we een keer een kans hebben om kampioen te worden van zondag amateurs in Nederland, let wel het hoogste niveau. Dan heb je ten eerste een feestje, daar houden we ook wel van. Feestje? Maar je, je, maar je, mag, je mag ook gewoon daarna om het landskampioenschap spelen tegen een zaterdag. Koninklijke HFC tegen Katwijk. Juist. En ik ben meegeweest op het trainingskamp in uh, Lino's. En we hebben daar ook gespeeld tegen Katwijk. Die liep daar met uh, nou, een mannetje op 40 rond van de selectie. En wij spelen daar een uh, iets wat knollenveld, maar goed, dat doet er niet toe. Ja, we spelen keurig 1-1. Geen enkel probleem. Eigenlijk zou het Feyenoordstadion afgehuurd moeten worden voor zo'n wedstrijd. Want bij Katwijk alleen staan er al 6000 zaterdag. Ja, natuurlijk ga je je afvragen van als je ermee te maken krijgt, hoe je het dan gaat organiseren. En dat zal wel weer een beetje richting mijn bordje gaan in de zin van... Uh, ja, als je, als je veel verwacht, ja, dan hebben wij daar niet de faciliteiten voor. En dan moet je eventueel uitwijken. Maar ja, dat zou ook beteld kunnen. Of tribunes bijbouwen. Of tribunes bijbouwen kan ook. Ja. Dat, is zo, zo, dat, bedoel, dat hebben we al heel veel jaren gedaan, dat is zo gebeurd. Maar de kans dat het gebeurt is natuurlijk wel heel wel aanwezig. Ja, dus ik, heb, uh, ik zit al stiekem in mijn achterhoofd. Hou ik er al een beetje rekening mee. Ja, dat zo maar dan mag voor. ik niet tegen, nee. tegen die jongens zeggen. Je weet dat ik het hele jaar gezegd heb dat ze kampioen ja, zou worden. En dat, dat ja. iedereen maar uitlacht. Hè? Ja, ik ja. heb uh, Pieter Mulder, zijn trainer, ook afgelopen zondag. toen ze naar Kuik gingen. En, uh, en uh, heb je gestuurd dat uh, na vandaag wij bovenaan staan. Haha. En ja hoor. Het gebeurde. Onvoorstelbaar. Hè? Derde klas, tweede klas, eerste klas... hoofdklasse, topklasse. Kampioen van Nederland, het kan zomaar het, het... negen jaar? Ja, want wij hebben... Uh, ik zat toch wel van de week te lezen... omdat wij nu de, de hele mooie clubbladen... Van, van tweede, vanaf 2006 nu digitaal hebben. Ik zie de website... En ik zat toevallig in die van 2006 te lezen. Toen zijn wij gedegedeerd van de tweede naar de derde klasse. En daar vandaan zijn we in één ruk naar boven gegaan. Met goede trainers. En goede selecties. Ongelooflijk. Het moet jou goed om Frans, dit soort verhalen. Ja, want dan hebben we eindelijk weer een beetje voetbal in Haarlem van enig niveau. En wat ik al zeg, ik vind het onvoorstelbaar dat wij uh, geen normaal voetbal... Uh, niveau hebben. En in Waalwijk hebben ze RKC en uh, nou ja, noem al die dorpen. Helmond Sport. Helmond, hoe groot is dat? Ik bedoel, uh, wij zijn de hoofdstad van Noord-Holland. En we hebben geen uh, fatsoenlijke club. Waar is sportstad. Basketbal. Ja, maar mijn hoop is op uh, HFC uh, gevestigd. Laat dat maar lekker doorgroeien. Letterlijk en figuurlijk geloof ik, hè? Want... Dat mag je uitleggen. Ja, jouw zoon speelt ah, ja. uh, aantrekkelijk voetbal. Ja. ja, ik vind dat shirt hem ook wel goed staan. Nou, mag, mag ik dan als HFC er iets zeggen? Ja. Ik hoop ja. ook dat Edo terugkomt. Ja. Hoop ik dan hoop dan dat Adel 20 terugkomt. Ja. Ik hoop in de verte dat ook Stormvogels weer zijn allure krijgt van vroeger. Ik hoop dat een HBC ook gewoon een keurig een tweede, vaste tweede klasse wordt. Dat nou, die dat worden weer... sowieso kampioen. Hè? Die ja, die staan ja. dik bovenaan. Ja. Nou, en ik hoop dat Allianz ook lekker doorgaat. Want ja. die staan uh, nu vrij goed. En ik ben een keer wezen kijken. Het viel mij niet tegen, hoor, dat niveau van uh, het eerste van Allianz. Ik hoop dat dat lekker doorgaat zo. Allemaal jonge honden, hè? Ja. Leuk team. 17, 18, 19. Echt ongelooflijk. Ja. Gaan jullie nog uitbreiden bij Allianz? Qua velden? Nee, dat kan niet. Dat wordt, uh, dat is een er wordt continu geprobeerd aan de overkant van de van het weg. Van fietspad, dat, uh, ja. Ja. ja. dat zou... Er uh, zijn ja. mensen die dan langs de snelweg wonen, hè? Langs die westelijke randweg... En die protesteren omdat ze dan tegen doelpalen moeten aankijken. Ja, en hebben ja. natuurlijk ook een gemeentebestuur dat ja, niet echt... Het is wel sportminded, maar het is, het is toch eerder hockey. En... Nou, we hebben een hele goede sportwethouder in Haarlem. hè? Stonks. Wel, maar is dat een voetbalman? Ja. Mm. ja. Het leuke is, hij, uh, hij uh, gaat naar alle clubs toe. Hè? Hij is nu ook verantwoordelijk eigenlijk voor, voor de sanering van het hele gebeuren. Waar hij gewoon gelijk in heeft. De kleine clubs die geen toekomst hebben, dan moet je gewoon af. Ja, de brug gaat eraf, hè? Ja, dat ja, is echt uh, jammer. Dat is het nieuws van vandaag. Ja. Maar als ik, nieuwe, als ik de burgemeester van Haarlem zou worden, hè, en die kans is reëel aanwezig, dan zou ik toch uh, als visitekaartje van de stad, landelijk en misschien ook wel internationaal, gewoon proberen uh, een, een, een, een voetbalclub. En, uh, is het HFC of is het EDO, maar in ieder geval proberen daar alle aandacht op te richten. Kennenmeland Kenne hoort een BVL te hebben. Ja? Ja. Maar dat moet gewoon weer terug naar Haarlem. Nou, ze zoeken, er is een profiel voor de burgemeester van Haarlem, Frans. Er wordt aan mij getrokken, inderdaad. Ja. Je <lacht> zit te lachen, maar is het zo of is het niet zo? Ik, ik, ik zou niet weten hoe, wat dat inhoudt. Nou, of, solliciteren. Dat is of, gewoon een op de fiets naar je werk. Ja, ja dat is wel ideaal. Ja. En uh, onmiddellijk een kunsthuisveld uh, voor Veld 1 bij ons. Ja. Nou, zou je dat willen? Ik. Het gaat gebeuren. Je hebt het over ons, is HFC, Hfc Ja, natuurlijk. Ja, gras heeft nog iets, hè? Maar Ja, ik ben uit een generatie gras. Ja, maar je, je kan het niet meer hebben, nu, dat veld. Ja, moeilijk. Want dat hoofdveld van Hfc. Ja. Het is, het is geen bestveld, hoor. Nee. Het is geen goed grasveld. Maar dan, uh, In maart gaat, uh, gaat er weer een green op voor het cricket. En, uh... mm, voor de laatste keer wellicht. En THB ligt leeg, dat kan ja. van alles. Ja, mijn, droom, mijn droom ooit uh, is uh, THB, met alle respect... maar het heeft waarschijnlijk geen uh, echte levensbevattenheid. Uh, maar dat zou eigenlijk het uh, kabouter mini uh, F gebeuren moeten zijn. Dan kan je dat clubhuisje daar nou helemaal prachtig ombouwen naar de kinderen toe. En dan de al oude droom die al tientallen jaren bestaat... om dan ofwel een brug ofwel een tunnel onder de wagenweg door... En dan kom je bij links, uh, dat mooie pand wat er staat, veld 5. Daar, op het moment dat je dan zeg maar, D-junior wordt en je mag naar het grote veld, zeg maar en dan ga je naar het grote HFC. En dan stroom je dus door naar vijf velden, die vijf en een half veld die, die we daar hebben liggen. Een beetje Varkenoord, de Kuip. Dat idee. En wat voor leuke dingen wij leveren. Hoeveel kinderen? Een aantal honderden kinderen, per elk weekend weer, die op die ruimte van waar TNB nu zit, uh, ja, kunnen voetballen. En precies gewoon in hun kleuren, in hun speelsheid, in hun alles erop en eraan. En dan uh, door de tunnel. En dan mag je op het grote veld van het grote Haafzee. Ik Geweldig. denk dat ik twee burgemeesters potentieel nee, hier heb zitten. Het is toch absoluut een punt. Het is ook helemaal niks geks wat hij zegt. Ik vind het, uh, het ligt helemaal, uh, ik zie het zo voor me. En uh, niet voor ons hebben we wel dan, zeg maar, waar dat, dat grote mooie pand wat er staat, dat is wel voor de veteranen, hè? Met een terrasje erbij, een sigaatje. Een borreltje. Kijk. Charles, alsjeblieft. Ik ja, als ik, zou, als ik zo de mannen hoor. Uh, uh, over voetbal in Noord-Holland. dan zouden we hier eigenlijk ook een Noord-Hollandse volkslied moeten hebben. Zoals ook in Friesland. Oh. Jou wel goed, Waring? Ja, dit is natuurlijk het startgebeuren bij mijn favoriete club hier, Op het moment dat de spelers het veld opkomen en daar staan, wordt dit eerst gespeeld. En alle BVO's hebben er respect voor. En het is één keer gebeurd dat een team dat niet heeft gedaan, dat was Feyenoord. Op het moment dat het Friese volklied begon te daveren door het stadion. Toen gingen zij hun warming verder afmaken. En dat was niet vol respect. Alle andere toppen. En dan hoor je 25.000 mensen dit zingen. Kippenvel. Of is het kippenvel? Het is kippenvel. Oké. Okay. Prost? Kippenvel. <lacht> <lacht> ik, ik wil jullie deze, deze ook niet onthouden. Want uh, we draaien hem al uh, voor de uitzending even. En uh, ja, het hoort er helemaal bij. Chum Change. Quincy Jones. Zeer langzaam, maar zeker naderwijde klok van, uh, van 12 uur. We hebben nog een paar minuutjes, uh, Henny, om het af te maken. Een hartstikke leuke Watertorensport met uh, twee geweldige gasten... Waling Westra en Frans van Dijl. Uh, we hebben gepraat over de toekomst van het voetbal. Die Atlantic League is natuurlijk een mooi idee... maar laten we het nou nog even gewoon bij de clubs houden... waar de twee mannen bij betrokken zijn. Allereerst HFC Waling. Er komen steeds meer teams bij junioren verdwijnen niet. Er zijn nu zes a juniorenteams Dat worden er volgend jaar acht. Hoe moet dat verder op die paar velden? Ja, je bent bijna slachtoffer van je eigen succes, hè? Ja, daar moeten moet naar oplossingen gezocht worden. Dat is, deels ligt dat natuurlijk in het veld zelf. We, hebben, we hadden het net al even over gras. Maar ja, op kunstgras kan je natuurlijk meer spelen. En de kwaliteit van het kunstgras uh, moet ook goed zijn. Uh, we hebben één kunstgrasveld wat niet zo goed is. Gewoon maar begrepen de deklaag uh, vervangen gaat worden. Maar daar is winst te halen, omdat je dan heel veel uren kunt spelen. Want het gaat om uren voetbal. En daarnaast heb je uh, de zaterdag en de zondag, wat je competitiedagen zijn. Ja, Denken ze aan de vrijdag. Ja. Denken ze aan de vrijdagavond. En ga voetballen op het moment dat het kan. Dat hoeft niet om twee uur smidig te zijn. Maar als je om vijf uur, en het is licht, zes uur. Uh, waarom zijn niet dan een, een seniorenwedstrijd of wat jeugdteams kunnen ja. laten spelen? Bij Allianz geldt eigenlijk hetzelfde. Tweeënhalf uh, veld. Een wachtlijst van 150 personen. Uh, waar moet het heen? Ja, dat wordt echt een groot probleem. En ze moeten echt uitbreiden. Want uh, het is nu al dringen. Ook voor uh, de gasten die komen. Die even willen uh, inspelen. Ja, dat, is, dat is niet mogelijk. Dan gaan we maar een beetje aan de rand spelen. Dus we moeten echt alles op alles zetten. Om aan de overkant op die weilanden. Of die bollevelden. Wat zijn het? Om daar naartoe te gaan. En dat is, dan, dan heb je. Ja, dan... ja, heel vaak kan het penalty schieten van de kleintjes, kan niet eens doorgaan. Dat zijn natuurlijk toch vreselijke dingen eigenlijk. Ja, dat hoort erbij. Ja. Dat hoort er gewoon bij. Zullen we eens gewoon wat huizen gaan afbreken? Lijkt me een uitstekend idee. We hebben ze in ieder geval afgebroken vanmorgen in dit programma. Ook over de toekomst van het voetbal. Want één ding is duidelijk: die prachtige sport heeft gigantisch veel toekomst. Laatste woord voor jou, Frans, daarover. Ik sluit me daar helemaal bij aan, nee, Hennie. Ja, dat is een eenvoudige doodmaker. Kom op. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. Moet ik even over nadenken. Geef, Waling, heb jij nog even nog een mooie uitsmijter? Uh, Frans, ongelooflijk veel succes bij met je met je boek. Dank je wel, Zondagmiddag half vier, boekhandel de Vries in Haarlem. Yes. En jij, zondagmiddag om twee, twee uur... Twee uur, H.C. 21. Kom vroeg, een blij Ja, leuk. Heren, hartstikke bedankt. Fantastische Aangenaam. dag. Charles, bedankt voor de techniek. Ook heel graag gedaan. En de Watertorensport is er weer volgende week vrijdag van 10 tot 12.